Het is een verre. Rien ne va plus. Dee, Rougemont. Draait. Dat is nou voor de derde keer achter elkaar, nummer twee. Hoe is dat nou mogelijk? Ja, jongen, hoe letten ze een houding? Maar kom nou mee, Koos. Ik kan er niet over. Nummer 17 moet uitkomen. Ga Maar je bent al je geld al kwijt. Waar wil je nou nog verder mee spelen? Leen me nou nog één keer honderd van je. Zeg, we zien je me vooral. Meneer, monsieur. Voor Doe dan nou niet zo kinderachtig, man. Leen mij die honderd ballen. Ik heb je er al driehonderd geleend. Ik blijf niet aan de gang. Je krijgt ze toch zo weer van me terug. Waarvan wil je gage zeker? Wat wil je dan mee zeggen? Rijn wept Is het Man. Zie je nou wel? Ook oh, dat druiler die je bent. Ik heb al die honderd voor op nummer zeven die willen zenden. Dat zei ik je nog. Stom toeval. Ja, stom toeval. Maar dit scheelt me 3000 gulden, weet je dat? Ja, kom nou maar liever mee, hè? Ik denk er niet aan. Vooruit. Lemen honderd franc. Nee. Laten we weer weghalen. Over twee uur moeten we alweer op de boot zijn. maar honderd franc, Heina Verlag. mag geen duining. Ik waarschuw Ja, als je het niet doet. Mesdames en messieurs, faites vos jeux. Wat? Ruisch, Als je me nou niks linkt, dan verlink ik jullie allemaal. Wat wil jij daarmee zeggen, Koos Lodder? Je begrijpt me drommels goed. Oh, maar doe je dat? Goed dat ik het weet. Dag, Koos. Goed. Dan moet je het zelf maar weten. Rien va Wilde Vijf. Een paranormale detectivegeschiedenis in vijf delen door Jan de Vries. Regie, Frans Somers. Eerste deel, een brief uit Port Said. U spreekt met in Neptunus. Ogenblikje, ik verbind u door. Goedemorgen, mevrouw. Dag, meneer Kastelijns. Ik heb een afspraak met meneer Van Linschoten. Uh, ogenblikje. Hier is meneer Kastelijns, meneer Van Linschoten. Ja, ik zou het zeggen... U wordt in de directiekamer verwacht, meneer Kastelijns. Weet u weg? Ja, zeker, dank u wel. Ja. Ah, meneer Kastelijns, komt u binnen? U kent mijn secretaris, de heer Bremer. Zeker? Hoe maakt u het, meneer Bremer? Uitstekend, dank u. Gaat u zitten, meneer Kastelijns. U hebt er geen bezwaar tegen, als ik meteen maar van welsteeg, neem ik aan. Niet in het minst. Wij zouden graag uw advies hebben over hetgeen ons te doen staat in de volgende situatie. U weet dat ons vlaggenschip, de keizer Karel, hoofdzakelijk, om niet te zeggen uitsluitend, wordt gebruikt als cruiserschip. Hoe, zegt u? Als cruiser. Uh, om een plezier mee te maken, om het populair te zeggen. Ja, dat begrijp ik. Ik verstand het woord verkeerd. Nu hebben wij een anoniem schrijver gekregen, waarin wordt vermeld dat bepaalde bemanningsleden van de keizer Karel in Zuid-Afrika over grote bankrekeningen beschikken. En dat een van hen zelfs een hotel bezit in Spanje. Onze vraag is nu, wat moeten we daarmee aan? Het betreft een anonieme brief, zegt u? Ja, een brief die verstuurd is vanuit Port Said. Och, in mijn advocatenpraktijk ontvang ik ook regelmatig brieven en soms met interessante gegevens. Maar de ervaring heeft me geleerd dat het toch het verstandigste is om deze zonder meer in de prullenbak te deponeren. Ja, meneer Bremen, u hoort het. Die mening was ik namelijk ook toegedaan, ziet u. Ja, over het algemeen genomen hebt u natuurlijk gelijk, meneer Kasteleins. Maar ik geloof dat we in dit geval er verstandig aan zouden doen om de feiten die in deze brief zijn genoemd wel degelijk na te gaan. Waarom lijkt u dat verstandig? Omdat de feiten en personen met name worden genoemd. Ja, dat gebeurt er nagenoeg elke anonieme brief. Maar ik kan me natuurlijk moeilijk een oordeel vormen. Ik begrijp wat u zeggen wilt. Laat de heer Kastelijns het briefje zelf eens lezen, meneer Bremer. Alsjeblieft. De Neptunusmaatschappij wordt zwaar bestolen. Een stelletje bemanningsleden van de keizer Karel... hebben fantastische bedragen staan op een bank in Kaapstad... en eentje bezit zelfs een eigen hotel in Spanje, bij Malaga. Het zijn... ...haverlag, duiker... ...spoelstra en geugelaar. Tje. Wat vindt u ervan? Het gebruikelijke recept. Hier is een rancuneus mannetje aan het woord. Een schoolvoorbeeld van een anonieme brief. Ik zou hier niet al te veel waarde aan hechten. Ik ben er volkomen met u eens, meneer Kachelijns. Maar Ik heb ook nooit gezegd dat u hier waarde aan moet hechten... ...meer Van Linschoten. Ik heb alleen voorgesteld dat het misschien niet zou zijn... ...voor een particulier detective om er eens in te duiken. Omdat het een bepaald verband tussen de genoemde personen onmiskenbaar is. In welk opzicht? Nou, de heer Haverlag is derde kok. Duiker werd op de boekhouding en is belast met de voorraadadministratie. Spoelstra is de tweede man in het magazijn. En de heer Geugelaar is een zeer gewaardeerde purser. Nee, meneer Bremer. Nogmaals, ik geloof dat een onderling verband ver te zoeken is. In zoverre dat ze toch in elk geval wel dagelijks met elkaar in aanraking komen. Dat kun je van elk bemanningslid zeggen, dunkt me. Een stoker en een kok zien elkaar niet dagelijks, meneer Kasteleins... ...maar iemand die voorraden moet beheren en iemand die daarover de administratie voert. In principe wel. Wat zou deze anonieme verdachtmaking dan inhouden, meneer Bremler? Dat weet ik natuurlijk ook niet. Maar in elk geval kunnen degenen die in de brief genoemd zijn eerder iets illegaals ondernemen... ...en onder één hoedje spelen dan bijvoorbeeld u en ik. Nou, dat staat nog te bezien. Maar wat zou u dan in dit geval willen ondernemen? Niet veel. Ik zou alleen maar graag willen weten... of die mededeling over die bankrekening in Kaapstad... een kern van waarheid bevatten. Dat moet toch op de een of andere manier na te gaan zijn. Hoe stelt u zich dat voor? Dat weet ik niet. Daar zou een vakman voor ingeschakeld moeten worden. Ik stel me voor dat de effect... Detective... Ja, hoe de zaak aangepakt zou moeten worden... is op het ogenblik niet aan de orde, heren. Het gaat in wezen hierom... dat de heer Bremer en ik van mening verschillen... of er iets ondernomen moet worden... En of het juridisch gezien wel verantwoord zou zijn om iets te ondernemen. Want uh, wat daarvan de consequenties zouden kunnen zijn, kan ik onmogelijk overzien. Vandaar dat ik graag uw advies in deze zaak zou willen hebben, meneer Kasteleins. Wat het laatste betreft, juridisch gezien is er geen enkel bezwaar tegen om over iemand informaties in te winnen. En ik ken wel iemand die dat discreet en vakkundig kan doen. Maar als u mij vraagt, vindt u dit briefje voldoende aanleiding om een dergelijk onderzoek in te stellen? Dan zeg ik nee. U zou toch iemand weten die een dergelijk onderzoek kan instellen, zegt u. Hebt u het dergelijk al eens eerder bij de hand gehad? Ik heb wel eens eerder in een bepaalde zaak de hulp van een particulier detective moeten inroepen, ja. En ik heb iemand ontdekt in Haarlem die hiervoor een zeer fijne neus blijkt te hebben. Maar dan beschikte ik over meer gegevens en was de opdracht meer omlijnd dan nu het geval is. Meneer Kasteleins, u zegt laat deze zaak voor wat het is en ga niet in op deze anonieme aantijging. Ik ben het volkomen met u eens... wat u al begrepen zult hebben. En aan de andere kant moet ik zeggen... dat mijn secretaris in het verleden bewezen heeft... een goede intuïtie te bezitten... en als hij een bepaald initiatief wil nemen... dan wil ik hem daar niet graag van afhouden. Nou zou ik het volgende willen voorstellen. U kent een specialist op dit gebied. Zou het dan niet raadzaam zijn... om hem te vragen of hij iets in deze zaak ziet? Ik bedoel of hij in die anonieme brief voldoende aanknopingspunten ontdekt... om een eventuele opdracht aan te nemen... of dat hij meer u en mijn mening is toegedaan... en anonieme brieven zonder meer terzijde legt. Goed, meneer Verlinschoten. Ik zal een afspraak met hem maken. Het spijt me min, maar het zit er niet in. Ja, waarom dan niet? Ik werk er toch zeker ook voor. Ik werk er toch zeker ook voor? Ja, waar werk je dan voor? Om de zaak naar de kelder te helpen? Het doe overdrijf niet zo. Ik overdrijf helemaal niet. We zijn de laatste maanden flink achteruit getuimd. Kijk, eens naar het saldo van ons bedrijfskapitaal, en zou ik dan uitgerekend nou zo'n dure bondmantel voor je moeten kopen? Je denkt er zeker niet dat ik van lotje getikt ben. Maar die bondmantels zijn nou spotgoedkoop, jongen. Het is zomer uitverkoop. Spotgoedkoop? Ja. Noem je 1200 gulden spotgoedkoop? Ja, voor die mantel wel, ja. Ja, maar hoe dan ook, ik pieker er niet over. Ik ga mijn bedrijfskapitaal er niet voor aanspreken. Als we binnenkort weer eens een krijgen, nou, dan is het wat anders. Maar als de zaken er nou voor staan, ja, nee. Ja, dat ben jij toch krenterig. En volgens mijn moeder heb je heus nog wel wat achter de hand waar ik geen beet van heb. Wie zegt dat, zei je? Dat zegt mijn moeder. Oh, zegt jouw moeder ja. dat? Hm. Je laat geen gelegenheid voorbij gaan om ons tegen elkaar op te zetten, hè? Mijn moeder heeft het beste met ons voor. En dan laten we daar nou alsjeblieft over ophouden, hè? Jouw moeder doet niks anders dan kwaadspreken en ruggelen. En als ik ergens een aan heb... dan is het wel om iemand van iets te beschuldigen... waarvan je niks kan bewijzen. Oh, oh. Ach, ik heb daar een Heb je dan echt niks achter de hand? Jawel, maar dat reserveer ik voor mijn schoonmoeder. Nee. Dan heeft ze tenminste ook een onbezorgd oude dag. Oh, maak je daar geen zorgen over... Mijn moeder heeft tenminste een waardevast pensioen. Zorg jij maar liever een beetje beter voor mij. Mijn moeder vindt ook dat jij me gewoon verwaarloost. Oh, denk jouw moeder zo over mij? Ja. Nou goed, dan zal ik mijn schoonmoeder eens haar fijn vertellen hoe ik over haar denk. Dat doe je niet. Dat doe ik wel. Oh, alsjeblieft, de klant. Dan heb jij maar in de winkel, dan zal ik intussen mijn schoonmoeder zeggen: Schuur, je maakt geen ruzie. Goedemiddag, heren. Wat mag ik voor u doen? Dag, mevrouw Bakker. Treffen wij uw man ook thuis? Zeker, maar wie... Oh, wacht, ik zie het. Meneer Kasteleins. Inderdaad. Hoe gaat het met u? Uitstekend. Mag ik u de heer Bremer even voorstellen? Dag, mevrouw. Dag, meneer. Ja, mevrouw Bakker heeft altijd een groot aandeel gehad... in de successen van haar man als detective. Dat mogen we toch wel vaststellen, hè, mevrouw, oh, mevrouw nou. Bakker. Ik <laughs> zal mijn man even waarschuwen. U ook als u Ja, weet u wie u bent? Een schoonmoeder uit de moppenblaadjes, dat bent u. IJsbrand. Hou jij er even buiten, alsjeblieft, hè? Nee, dat zeg ik niet tegen u, maar tegen uw dochter. Tegen u zou ik nooit jij zeggen. Dat zeg ik alleen maar tegen vrienden of tegen mensen die ik graag mag. IJsbrand, meneer Kastelein, zie ze. Oh, nee, maar vijf flesjes bier en een half uur brandewijn. Hé? Ja, dat hoort u goed. Ik bestel een half uur brandewijn. Voor wie? Dat is ook wat voor mij, natuurlijk. IJsbrand. Het is niet onze drankleverancier, maar meneer Kasteleins. Drink maar liever melk, hij is koud. Nee, nou wordt je goed. Zal mijn schoonmoeder mij voorschrijven wat ik te eten of te drinken heb? Melk is goed voor elk, maar brandewijn is goed voor mij, zegt de Kastelein. En maar wat zei jij nou eigenlijk, Mien? Luister dan toch eens even naar me. Meester Kasteleins is er. He, maar... maar zeg dat dan meteen. Er is bezoek gekomen, schoonmoedertje. Ja, ik moet u zeer te spijt ophangen. Ja, voor hetzelfde. Daar. Komt u bij binnen heren? hè? Dank u. Ah, meneer Bakker, hoe maakt het? Jong, wat een verrassing. Dag, meneer Kastelijns. Mag u even voorstellen, dit is meneer Bremer, directiesecretaris van Scheepvaartmaatschappij Neptunus. Aangenaam, meneer Bremer. Maak het u makkelijk, dank u. En, komt u weer eens met op Draghi, meneer Kastelijns? Misschien wel, ja. Zult u zich eventueel vrij kunnen maken? Ik me vrij maken? Och, ja. Misschien wel. Uh, wat denk jij, Amin? Je hebt onze agenda beter in hoofd dan ik. Um, ja, we hebben natuurlijk nog wel die zaak over dat bond, hè? Bond? Ja, die kwestie over die bondmantels bedoel ik. Ja, ja, ja, natuurlijk, natuurlijk. Ja. ja, maar die zaak is toch al zo goed als rond. Nee, nee, ik geloof dat ik me voor een interessante opdracht wel vrij zou kunnen maken, meneer Gastreins. Mooi zo. Maar of dit een opdracht wordt, is een kwestie die u zelf moet uitmaken. Hé? Eh? Uh, Hoe ho ho bedoelt u dat? Meneer Bremer legt u meneer Bakker het probleem maar voor. Met alle genoegen. Ik vertegenwoordig de scheepvaartmaatschappij Neptunus, meneer Bakker. Ah. Het vlaggenschip de keizer Karel, zult u ongetwijfeld wel kennen. De keizer Karel? Ja, natuurlijk, natuurlijk, natuurlijk. Nu staan we voor het volgende probleem. De directie heeft een anonieme brief ontvangen... ...waarin wordt vermeld dat een aantal bemanningsleden van de keizer Karel... ...de maatschappij Neptunus voor grote bedragen. We zullen u niet langer ophouden, meneer Bakker. Ik ben u zeer dankbaar dat u er iets in ziet en de opdracht hebt aangenomen. Wij zullen u in alles behulpzaam zijn. Mooi zo. Wat is nu uw eerste stap, meneer Bakker? U... Uh, uh, mijn eerste stap? Dat is u uitlaten. IJsbrand? Ja, u begrijpt natuurlijk waarom ik dat bedoel, hè? Uh, daar wil ik me eerst nog eens goed op, uh, hoe heet het? Ik wil, uh... Op concentreren. Oh, precies, condenseren, juist, ja, Nou, ja, ja, Dan zullen we u maar niet langer ophouden en dan horen we wel nader van u. Die... Afgesproken? Afgesproken. Wacht, uh, ik zal u eventjes voorgaan. Dag, mevrouw Bakker. Dat mag hier, hè? Nou, eh, laten we zeggen, binnen twee maal 48 uur kunt u mijn plan de la campagne tegemoet zien. Akkoord, meneer Bakker. En tot ziens. Dag heer Nou, eh, dat lijkt me geen gemakkelijke opdracht, Mien. Nee, mij nee, ook niet. Eerlijk gezegd begrijp ik niet goed waarom je meteen ja hebt gezegd. Je had de zaak toch nog even in beraad kunnen houden, zoals dat heet? Dat wel, natuurlijk. Maar ja, dan zou ik na twee dagen toch ja gezegd hebben. Waarom? Omdat die hele zaak maar aan jouw moeder doet denken. Aan mijn moeder? Ja. Ik heb een grote hekel aan roddelen. Aan iemand zwart maken. En je hebt toch gehoord wat die meneer Hamburger zei? Ja, meneer Bremer bedoel je? Nou ja, goed, meneer Bremer. Als die aantijgingen vals blijken te zijn dan zou hij er graag achter komen wie die briefschrijver is. En daarom heb ik je ja aangezegd. Maar wat heeft mijn moeder daar nou mee te maken? Nou, die beschuldigt mij toch ook voor alles wat mooi en lelijk is? Uh, dat doet ze weliswaar niet anoniem... maar toch wel zonder enige grond van bewijs. Eigenlijk is jouw moeder een laagstaand viaduct, weet je Ach. dat? Ja. Want ze probeert jou, mijn vrouw, tegen mij... haar wettige echtgenoot op te zetten. Zeg, IJsbrand... Huh? Als wij op stap gaan... Wie zorgt er dan eigenlijk voor onze sigarenzaak hier? Hè? Oh, uh, jouw moeder natuurlijk. Hmm. Dus ze het elke keer? Oh. Zou jij dat laagstaande viaduct dan eerst niet eens behoorlijk vragen... of ze dat nou ook nog wil doen? Hé? Uh -huh. Aan de uitdrukking van je gezicht te oordelen heb je me heel goed verstaan. Voordat je nou verder plannen gaat maken... zou ik eerst mijn schoonmoeder maar eens opbellen als ik jou was... om haar heel vriendelijk te vragen... of ze alsjeblieft weer wil komen oppassen in de zaak. Ja, zou... Uh, zou jij dat niet kunnen doen? Ik? Voor de zaak hier blijven? En jou alleen laten gaan? Oh, ik piek het er niet over. Nee, dat bedoel ik niet. Ik bedoel jouw moeder vragen of zo. Oh, uh, je... nee. Dan ken je mijn moeder niet. Als ik het vraag, dan zegt ze toch... stuurt IJsbrandje op me af. En dan heb je kans dat ze nee zegt. Nee, Jochie... Je zult het er zelf moeten vragen. Dat noem ik in mijn reële chantage. Weet je Het Dag schoonma, maatje. Met wie denkt u dat u spreekt? Hoe hoort u dat? Hé? Oh, zomaar. Ik wou Stender eens eventjes horen. Hé? Nee, hoor. Ik heb geen brandewijn gebruikt. Het was de Kastelein helemaal niet. Maar meneer Kasteleins, die advocaat, weet u wel... Waar we u wel vaker van verteld hebben. Maar, uh, Waar ik nou eigenlijk over opbouw, is dit. Uh, Voelt u er niet wat voor om vanavond gezellig bij ons te komen eten? Ik heb niks in huis, ijsbrand. Hè? Huh? Oh, dat is Mien. Die zei, uh, uh, Die zei dat we kippenhuis hebben. <laughs> ja, ja, gezellig, gezellig, hè? We kunnen weer eens heerlijk babbelen en zo, hè? Huh? Oh, wat ben jijs geen heilers? Wat? Huh? Oh, Min zegt, we hebben nog een fijn wijntje. Oh. <laughs> ja, wat? Of we hier soms weer moeten komen oppassen? Nou, indirect is er misschien wel een kleine mogelijkheid, ja. Maar daar gaat het echt niet om, hoor. Nee, we vinden het zomaar gezellig als u komt. Hé, Even tijd. Dat zal we gaan, ja. Hoe dat zo? S Spoelster heeft kooslotter te pakken. Hij zit beneden ergens in het magazijn vast. Ga je even mee? Ja, dat is best. Die er ook bij? Nee, die willen nu wel niks mee te maken hebben. Oh, dat is wel makkelijk. Ja, we hebben met ons drieën toch wel. Spoes, ja. Fijn dat je bent, havelig. Ik heb Lodder ongemerkt hierheen kunnen krijgen. Dus we kunnen hem nou eens een mooie van het tand voelen. Kom op. Zo. Havelach is er nou ook bij, Lodder. Jullie moeten niet zo stoer doen. Weghouden. houden. Waarom zou ik? Ik heb niks op een kerfstok. Vertel nou nog eens wat er in Monte Carlo is gebeurd, hè? Nou, uh, Koos Lodder en ik gingen vorige week vrijdag met een taxi van Nice naar Monte Carlo. Naar de speelzaal. Ja. In tijd van ja, nevels lodden 500 ballen kwijt. Ik heb hem toen nog drie keer 100 frank geleend. Maar toen vond ik het wel Onderweg naar het casino had hij me al verteld dat hij al het geld... wat hij met ons had verdiend naar de speelzaal had gebracht. Maar nou had hij een systeem om alles weer terug te winnen. Dat zei ik hem erom. En toen, Adelag? Toen had hij me gedreigd dat hij ons allemaal zou verlinken... als ik hem niet nog meer geld zou lenen. Dat liefst hij! Ik... Maar kies op elkaar! Waarom zo te vertellen als het niet waar zou zijn? Wat voor brief heb jij in Port op de bus gedaan? Ik? Ik heb helemaal geen brief op de bus gedaan. Oh nee, Maar je hebt persoonlijk achterna gegaan. En ik heb je met een brief in je hand het postkantoor zien binnengaan. Huh? Wat, eh... Uh, wat zei je? Portside? Oh ja, dat kan. ik ken. Ik heb een brief aan mijn moeder geschreven. Zo, heb jij een brief naar je moeder gestuurd? En er stond erin? Moest je de politie gaan waarschuwen? Hoe kom je daar nou, bij... Maar waarom zei je dan tegen Havelach dat je ons zou verlinken? Ach, dat was toch zeker maar een geintje? Zo. Eh. En zo even zei je dat het helemaal niet waar was. <tie> Stel ook, mannetje. Wat stond er in die brief aan je moeder? O, oh, laat me los. Er oh, stond niks bijzonders in, echt niet. Het was een brief van mijn moeder voor de verjaardag. Heus. Nou, wat doen we met hem? Laat hem maar gaan. Hij weet rommels goed wat hem boven zijn hoofd hangt als hij ons verlinkt. Ik waarschuw je, Koosloper. Maak met dit soort zaken geen geintjes. We varen nou door de Rode Zee, maar dat kon voor jou dan wel eens een keertje de Dode Zee worden. Hou daar vooral goed rekening mee. Ponder erop. Laat hem maar losduiken. Goeiedag. Wat vind van ervan, Ik zal het er nog eens met de over hebben. Maar wel geloof ik dat we die lodder drommels goed in de gaten moeten houden. Dit was het eerste deel van Wilde Veert, een paranormaal detective van Jan de Vries. Tony Fouletta was ijsbrandbakker en Nels Snel zijn vrouw Mien. Koos Lodder was Han Keunig. Hein Haverlag, Hans Karsenberg, meester Kastelijns Kees van Ooyen, directeur van Linschoten Wam Heskes, Bremer Koen Pronk, Duiker Dries Krijn, Spoelstra Hans Veerman, secretaresse Joke Hagelen. Regie Frans Somers.